Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De huur- en zorgtoeslag gaat volgend jaar waarschijnlijk omhoog... voor mensen met een laag of een middeninkomen. Het is onderdeel van het kabinetsplan om 2 miljard euro uit te geven tegen armoede waar het demissionaire kabinet het geld vandaan gaat halen... is volgens politiek verslaggever Wilco Boom nog niet helemaal duidelijk. Er zou nog een gat van 300 miljoen zijn. Nou, dat gaat dus uh, via een belastingverhoging binnengehaald worden. Maar of dat dan bijvoorbeeld de inkomstenbelasting is... of de winstbelasting of de vermogensbelasting... daar moeten ze nog uh, knopen over doorhakken. Uh, iets anders wat nog op tafel ligt... is dat uh, per 1 januari de accijns voor de benzine weer omhoog gaat. En daardoor zou brandstof zo'n 21 cent duurder kunnen worden... Per liter. Het kabinet wil daar alleen iets aan doen als de Tweede Kamer dat goed vindt. Want het zou de staat honderden miljoenen gaan kosten. Orkaan Idalia heeft in Florida twee mensen het leven gekost. Het gaat om automobilisten. CNN meldt de eerste overstromingen, waardoor wegen zijn afgesloten. Er worden nog vloedgolven van drie tot vier meter verwacht. De rampendienst is bang dat veel mensen niet naar veilig gebied trekken omdat deze regio eigenlijk nooit getroffen wordt door zware orkanen. De rampendienst zal de komende 24 uur nog zoeken naar mensen die toch in de problemen zijn gekomen in het getroffen gebied. En PSV staat een spannende avond te wachten, want de Eindhovenaren kunnen zich plaatsen voor de groepsbaas fase van de Champions League. Vorige week werd het 2-2 tegen Rangers uit Schotland. En dus moet er worden gewonnen. Sportcommentator Tom van het Hek heeft er wel vertrouwen in. Het moet kunnen. Ze zijn beter. Ze hebben meer voetbal. Nou noem het allemaal maar op. Dat zijn zo de, de, de gedachten vooraf. 2-2 uit. En dan de thuiswedstrijd. Dus kortom de papieren staan gunstig. En ja, ik ga er toch echt van uit dat het geen eenvoudige avond gaat worden. Maar dat PSV dat toch wel echt over de streep gaat trekken vanavond. De Champions League wedstrijd tussen PSV en Rangers begint over een uur. Het weer. Komende nacht een paar buien langs de kustkans op onweer. Morgen af en toe een zonnetje, af en toe wat regen en een graad of 19. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen bijzondere reden op de weg op dit moment. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.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 Deze week met Dick van Duin en Pim Groof. Overal hier, overal hier, overal om ons heen. overal hier, ,重ineren. overal hier, overal, hier, overal, hier, overal, hier overal overal hier, overal hier, heen. overal hier, overal hier, heen. overal hier, overal hier, overal overal hier, overal hier, heen. overal hier, overal hier, om ons heen. overal hier, overal, hier, overal, hier. overal overal Oh, yeah, like, and I Ja, dat van De Krochten. Vandaag is het woensdag 29 september... ...en samen met duopresentator Pim Groof... ...zijn we op bezoek bij Mark de Reus in Amsterdam. Vandaag gaan we in De Krochten weer terug naar de begin jaren 80. De Delftse band The Div bracht haar eerste album Stap voor Stap uit. Een grote stap voorwaarts in de Nederlandse muziek... ...met name omdat de Nederlandse taal op een volwassen manier werd, werd, werd gebruikt. Mark was de bassist van de band... Uh, we gaan samen met jou, met Mark... de historie ophalen... hoe hij met deze mannen uitgroeide... tot uh, ja, toch wel een van de straks spelende bands... destijds uh, in Nederland. Met een kleine, maar... in mijn ogen wel belangrijke discografie. Oké. Okay. De, de, de periode dat je begon... Uh, met muziek in Delft... had je toen al wat met muziek? Je kwam uit een muzikale familie... of, of speelde je al instrumenten? Oh jee, yeah, yeah. ja. Nou, mijn vader die speelde prachtig piano en die speelde dwarsvlaat. En iedereen van, de div, van die div 1, zeg maar... Eh, toen we nog met z'n vijver waren... iedereen had in de middelbare school ook in bandjes gezeten. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. ja, en ik zat toen in een bandje daar in steenwerk... en dat was van alles en nog wat... Uh, Rolling Stones en uh, Credence en, en uh, nou ja goed, dat soort dingen... En ik zat ook in een ander bandje nog, die deed eigenlijk alleen maar covers, maar dat was heel succesvol. En daar had ik mee al in Amsterdam gespeeld toen ik 15 was. Uh, is in bodys Music in op de Leima-gracht. Uh, wat nu Melo, Melo is geworden. Oh ja, ja de vrijdagavond ja, okay. en de zaterdagavond. Nou, voor een beetje uit de provincie was ja. uh, heel wat. Ik was 15 en die drummer die was uh, 30. En die had noten bijna een Ludwig. Dus dat kijken we wel heel erg tegenop. Ja, zeker. Die Beatles. En jij speelde ja, toen al ja. bas? Ja. Op een heel klein, goedkoop cowboy <laughs> basje. Die ik niet mooi vond. Nu zit ik helemaal verzaagd en uh, zwart geverfd. Ja. Nee, ik begon er wel, uh, wel jong mee. Uh. Denk ik op mijn dertien uh, of zo. Ja. ja, het is wel een mooie tijd om groot te worden volgens mij. Het, hoor, hè. Een jaar, 70, 80. Ja. Jaar, ja. En, en dat het was, was ook ja. enorm belangrijk ja. wat het nou ja. ook helemaal ja. niet meer is. Uh, ja, nou, dat, kunnen we, dat ja. kunnen we jammer vinden, maar. Uh, ja, ja. Nee, maar wel hebben we We zijn in een gouden tijd groot geworden mij, ja. hoor. Of zouden ze dat, de jeugdvertegenwoordiger, dat ook zeggen? Dat zou kunnen, natuurlijk, hè? Dat wij het gewoon missen, net als onze ouders. Hè? Ja, ja. nou, ik, volgens mij zijn er uh, procentueel ook meer mensen nu dan, dan toen. Het niveau ligt ook veel hoger, omdat in mijn tijd kon je daar ook geen les in krijgen. Je kon geen les krijgen in rockgitaar. Dan moest je naar een hele goede rockgitarist en vragen of hij jouw les wilde geven. Maar niet zo van elke week aan een vaste tijd of zo. Maar dan heb je het meer over technische kwaliteiten. Ja, oké. Wat halen jullie alles van internet? Je kan op internet precies zien hoe je moet spelen. Ja, helemaal met vingersetting en alles. Ja, nou prima. Ja, in ieder uh, ja. qua techniek ligt wel veel hoger tegenwoordig. Ja. Wij maakten nog wel eens een fout. <laughs> we hadden nog wel eens uh, dat we na uh, 30 seconden stopten van, oh, even opnieuw, uh, dat is niet helemaal goed. Ja, ja maar dat maakt het toch dus ook aantrekkelijk. Ja, dat vind ik of, ik ja, ook wel. Ja. Die, die, die, ja. die technische maak het, maak het perfectie. ja. ja. <laughs> ja. Maar hij was misschien meer in de jaren 70 was uh, niveau denk ik ook wel hoog. Uh, maar het was de jaren 80 van die do-it-yourself, new wave, punk. Ja, tuurlijk, ja. Toen ja. begon gewoon iedereen een beetje yeah. Ja, uh, ja. Maar dat heb jij natuurlijk. Toen was je 18 of zo, dat de punk begon? 17? Uh, ja. ja. 16, 17? Nee, 18. 18. Ja. 18. Voor de allereerste. Aller, aller ik kan me nog goed herinneren dat ik het enorm vond tegenvallen. Want ik dacht, nou dat wordt wat. En, uh... Maar ik vond het gewoon een beetje gespeelde slecht and gespeeld, uh, rock'n'roll eigenlijk. Dus, uh... Wat vond je tegenvallen? De, de punk? -offie? Nou, de muziek. Ja. De muziek. Ja, okay. Pas later begon ik het eigenlijk leuk te vinden. Zo, 78 of zo. Maar in het begin dacht ik, nou, is daar nou al die ophef over. Maar het was natuurlijk meer de attitude. Ja, en. Ja. en het beeld wat in de media en, ervan werd. Ja, want die nummers dat was eigenlijk niet zo heel bijzonder. Ja, en, ja dus dat energie en een vaart en uh, tempo en zo. Ja, ja, ja niet te moeilijk. Ja, ja. En maar, het afzetten tegen. Ja, dat te, was tegen de klein. symfonische rock en. en, en, en ja, ja, klopt, dus, ja, de yes, conventies yes. van die tijd. Ja. ja. Nou, het was wel heel leuk hoor, die trend. Punk ook. Ja, dat geloof ik ook, ja. ja, ja. En tegen die, in die tijd ging je ook al richting Delft? Uh, tegen ja, tegen... Uh, ik, nee, ik hoorde Punk voor het eerst. Toen was ik 18. Nog bij mijn ouders. Dat waren echt de allereerste dingen. Dus het was misschien... misschien net de eerste van de Ramones of zo. En... ja, toen een jaar in, in Zuis gezeten. De Driebergen en... Uh, daar leefden dat toen niet zo, die mensen waar ik toen mee omging. Maar in Delft zeker, ja. Dus uh, wanneer ging ik nou naar Delft? 78. Ja? Dus het was ja. een nadagen een beetje van de punk. Van de officiële punk. Hmm. Maar uh, laten we zeggen, dat ging natuurlijk nog heel lang door. Tuurlijk, ja. Nou, je had toen ja. ook in Nederland heel veel uh, punkpuntjes. Ja. Ja. Ja. Nou, we gingen het dan New Wave noemen, denk ik. hè? Ja. Want die dat tijd, kwam ja. toen in die tijd, ja. Ja. ja. ja. Nou, dat was wel... Niet, het was niet altijd even duidelijk wat nou nee. het verschil was. Nee. In ieder geval, als we zitten, we in de band zetten... dan was het in ieder geval geen punk. Nee. Nee. Ja, dat was een duidelijke dan, definitie, ja. De meer dan drie akkoorden was, was het ook geen punk. Kijk. Dus misschien Daar je er wel een beetje mee op. Ja. Uh, bassist is belangrijk voor de punk, denk ik, hè? Was, nee, niet zo. Nee, zou het niet, denk ik ook. Samen Bij met het, drum, puns, het ritme en de basis. Alle punkmuziek die je kent gaat... Uh, Gitaar en de bas gaan helemaal parallel, dus oh. de bas zit gewoon een octaaf onder die uh, gitaar. Oh, gita oh, Oké, okay. ja. Dat is Bij die nu wij ja. van anderen. Dat je oh, een beetjes Waarbij de bas heel belangrijk werd. Ja. ja. We'll <laughs> be Misschien kun je ook even aangeven hoe jullie eigenlijk bij elkaar kwamen met, uh, met de eerste opzet van de DIS. Ja, dat was. Uh, dat zat geloof ik ook in de muziek aan verkopen die. Er was toen uh, minister Pays. En die ging uh, het hele hoge onderwijs, onderwijs, onderwijs, om, onderwijs ja. universitair onderwijs omspitten. Ik weet niet meer eigenlijk en niet eens meer waar het nou precies om ging, maar. Uh, en toen de moest er een, uh, ja, een demonstratie komen, een bandje. Dus dat moest zo uit de grond gestapt worden. Ja? Oh, op die manier. Ik weet niet wie er mee begon, maar die wachten van... Nou, jij, zeg maar, iemand die... die zeg maar, niet, bijvoorbeeld ik gitaar ja, op een bas en een drums nodig En nog een zanger, hallo, wie speelt? En, ja, die moet je vragen, die doet wat. Zo is het, zo, zo is het bij elkaar gekomen. Ja. En toen hadden we... Uh, vier gitaristen voor, voor die demonstratie. En uh, dat was heel grappig. En toen hebben we, ik weet niet, zes nummers of zo ingestuurd. Ik weet het niet meer. En dan met strijdlustige teksten tegen minister Pars. Ja, haha. Maar dat is niet zo moeilijk. toen ja. daar nog even bij elkaar blijven hangen. Maar het was geen doen. En iedereen die wilde eigenlijk wat anders. Dus twee gitaristen vielen af. Drie gitaristen vielen af. Ik weet het eigenlijk allemaal niet meer. Maar in ieder geval, Robbie die kwam er dan bij... Nou goed, dit was uh, div 1 uh, werd het toen. Ja. En wat betekent de naam eigenlijk? <laughs> uh, nou, heel mailig. Uh, Doe het we jezelf. Hadden, uh, <laughs> van die lijsten met honderd stomme namen. En toen had ik de allermeeënigste, ik zei de diversen. Van uh, oh. alles wat. Uh, <laughs> de restjes, ja. Ja, ja. Not otherwise specified. <laughs> Dus uh, ja, maar dat klinkt een beetje lul. De div. Want het wordt want Je hebt toch ook div broodjes verkrijgbaar in een snackbar? En uh, div snacks. En dus div. Dat is ook wel like, een lekker stom woord of zo. Dus. Ja, ja, zeker. Toen werd het ja. de div. En toen later, toen we ook meer Engelse dingen gingen doen, werd het gewoon div. Ja, en toen toerden we een keertje in Zweden En toen vroegen ze ook van. Ja, yeah, what does it mean? Div voor DRV. En toen. Tijdens het toertje zaten we een paar dagen in een appartement of in een boerderijtje ergens in Vetlanda. Natuurlijk de hele tijd grappen daarover. Ja. Dus eerst hadden we al bedacht van waar kan het nou eigenlijk voor staan. Van, we zitten nou helemaal vast aan die naam. Ja. Dus hadden we bedacht uh, Romaanse cijfers, dat was dan 54, dus een link naar Studio 54 in New York. Okay. Maar het was ook Death in Venice, maar goed, dan schiet je niet zoveel mee op. Totdat we in Zweden speelden en we daar dus in Vetlanda noceren. Yeah. Dus dat werd natuurlijk Death in Vetlanda. <lacht> <lacht> en dan kijk ik ja, met een hele strak gezicht van, uh, dat is de afkorting daarvan. <lacht> Maar kennen jullie dan die plaats? Ja, Vetland nou ja, dat is toch wel uh, ja. <laughs> weer onbekend. Nou, super meilig, maar. Uh, ja. ja, nee, maar dat is geschiedenis van die naam. Ja. Dat is leuk, ja. ja. komen met uh, voor, voor, voor die actie voor, uh, ja. om, uh, met, met een gelegenheidsband en ja. daar zijn de roots van nou van de het, dif, uh, iedereen die dat was natuurlijk in het begin van het studiejaar was het ook volgens mij en uh, nou, het wordt bijna allemaal eerstejaars geloof ik dus niemand had nog een band of zo dus iedereen nou leuk hebben we een band uh, wel een beetje veel gitaren <laughs> vier gitaar <laughs> ja. maar ja, dat was een van die gitarissen. Die wilde eigenlijk een soort heavy metal eigenlijk liever doen. En eentje die wilde graag ook meer jazz doen. Dus dat lag niet helemaal op een lijn. Wat wij wilden wisten we ook niet. Maar ja, we wilden van alles allerlei invloeden. De diverse. Ja. ja. ja. En dat talig dat kwam ook zo'n beetje van... Ja, het paste ook wel toen een beetje bij dat nieuw wijfachtige van... Ja, waarom zou ik het Engels doen? Mm -hmm. uh, Laten we het gewoon proberen in Nederlands. Had je ook Nederlands. andere voorbeelden? Uh, no. Je had ook Arbeid Adel toen in België. Nog ook niet. Heel nou, pas iets later. Nee, je had uh, Paul Tornado. Uh, Met Van Acht Casanova. Van Acht Casanova. Ja. Rooms Mondje gaat van kwek, kwek, kwek, kwek. Ja. Van een geweldig nummer nog steeds, hoor. Ja, ja, ja. Uh, van ach, Casanova. Uh, <laughs> ja, heel veel andere dingen had je niet. Ja, precies in die tijd had je in Delft natuurlijk Polle Eduard. Oh ja. Van, ik wil jou al. Ja. En uh, dat was toen een hele grote hit. Maar dat was een hele andere scene. De, die waren ook allemaal tien jaar ouder. En daar, daar hadden we eigenlijk niks mee te maken. Maar echte voorbeelden voor Nederlandstalig. Nou, tijd? Nee, toen, maar het, het, wat ik ook bedoel te zeggen is... is uh, net als Paul Eduard. Ja, het boed duurt een beetje voort op... Nou ja, zal ik maar zeggen. Levenslied. Uh, de, ja. de, de, de, de, de. En, en bij jullie kreeg ik het idee van... We willen ook wat anders met taal doen. Nou, meer Paul van denk ik. Uh, en misschien dat soort dichters. Ja, dat klinkt er heel verheven. Maar wel ja. hoe, hoe die de taal gebruiken. En... Uh, wie had je nou? Heren Herensma, geloof ik. Heren Herensma. Uh, die schuiven, ja. Uh, ik weet het eigenlijk niet. Het is niet zo duidelijk van uh, dat of dat was een, was een uh, echt voorbeeld. Als je iets moet noemen, dan was het vanaf Casanova. Ja. Hé, <laughs> hey, dat is de referentie. Maar de teksten, uh, uh, ja, die klinken ook heel geconstrueerd. Uh, misschien niet gek voor bouwkunde-studenten, maar. Uh, uh, Schreven nou, jullie dat samen? Of was er gewoon één iemand binnen de band die dat dan... Nou, behalve aan het begin heb ik misschien nog wel eens één of twee geschreven. Maar het is bijna allemaal van art. En wij schreven die nummers niet. We jamden die nummers. Zo hebben we al die nummers gemaakt. Er is nooit één ja. nummer geschreven. Dus we gaan gewoon bij elkaar. En iemand heeft een leuk themaatje. Maar het kan iedereen zijn. Dat kan een gitaarlijntje zijn. kan een basding zijn ook wel een drummer. We ook nummers in 7-8. Dan had hij... Peter die had... Ja. Hier, dit is leuk, de 7-8-ritme. Nou, dat vond ik meteen hartstikke leuk. En dan baarden ze op. En al heel gauw... Je had van die superhandige... Walkmans had je toen. Die alle muzikanten hadden. Met een erin. En een compressor erin. Wat een waanzinnig knallende ja. sound trouwens gaf. En ook heel goed. Er zat een... Um, een pitch op. Dus je kon de snelheid... Uh, oh, oké. Okay. Uh, ja, wat heel handig uh, was. Ja, ja. Goh, wat was dat handig. Dus heel vaak... Uh, dan jamden we van alles. En dan uh, werd dat opgenomen. En dan had je zo'n cassette. En dan, die had hem een dag. En die gaf hem dan door naar de volgende. En weer naar de volgende. En dan kopieerde dat weer op een andere cassette. -dek wat je de leuke stukjes vond. Ja, ja. En dan kwam we weer ja, terug. Ja. Met, met zo'n Walkman. En van, hey, Dit stukje was leuk toen. Wat we de vorige week deden. En... Uh, dus het is allemaal gejamd, maar ja. Art die uh, als zijn teksten ook. Dus die had dan uh, hele pakken flarden tekst en die legde die gewoon op de vloer voor zijn microfoon. En Zanglijnen die zocht hij uit met zijn altzaks. Dus uh, ja. hij was eigenlijk meer, meer met die altzaks bezig om Zanglijnen te vinden. En dan dacht hij van... ondertussen keek hij naar... Van wat voor, met sax, wat voor ritme... van die woorden die hij dan op de vloer las. En op een gegeven moment dacht hij van... ja, dit past. En dan, uh, dan ging hij dat zingen... vanaf die, oh. de vloer. En ook weer jammen en kijken van... een uh, woord erbij, een halve zin erbij. En dat eigen een soort cut-up en mix... Uh, ja, uh, ja. verhaal. Dus zo zijn die zowel de teksten als de muziek geschreven. Ja, natuurlijk was het wel dan... Uh, die muziek werd dan op een gegeven moment wel... inderdaad van, nou goed, een intro, een complete een break. Uh, natuurlijk, zeg maar, de klassieke opbouw van een song. Ja. Maar niet helemaal. En Art, die had een stukje tekst. En, maar goed, dan had hij één compleet bij elkaar, zeg maar, gejammed. En dan had hij er nog twee nodig. En die schreef hij dan wel. Ja, en maar dan wist hij al het ritme inderdaad. en wat hij dan ongeveer mee kon doen. Knap. En, ja, zo ging het een beetje. Het was leuk uh, om te doen. Dus heel spontaan eigenlijk wel. Ik heb daarna nou altijd ja. moeten wennen aan mensen waar echt nummers geschreven werden. Er kwam iemand binnen met al een compleet nummer en ja. dit is het, dit zijn de akkoorden. En ja. Altijd moeten wennen, want dat was een ontzettend gevoel van vrijheid wat we ja. hadden. Dus dat repeteren was ook superleuk. Ja. jullie publiek dan? De TH of de uh, nou, een reden, ja? Nou, uh, in het begin ook wel uh, eigenlijk al en ook punks en dan was het sneller. Uh, ja. De zaal. <laughs> of we krijgen we op ons kop van een sterretje, het welen, uh. Oh ja, ja. Nou, nee, dat was natuurlijk behoorlijk afwijkend voor die tijd ja. wat jullie speelden. Ja, maar het was, het past nergens bij. Nee, want het was best wel. Ja, funk was een belangrijke invloed. Dus het was best wel rare muziek. Uh, als, je die, als je die, vooral die Europa is hier, dat tweede album, dat is best wel, er uh, zitten hele gekke dingen tussen. Ik vond ja. het niet vergelijkbaar met, met uh, uh, Benz in Nederland. Ik, ik moet af en toe wel denken... Uh, Schriekback was wel een band in Engeland die dan... Schriekback, daar ja. luisteren we heel van naar. En um, Gang of Four. Ja. En, ja, later kreeg je Medium Medium. Dat was meer een uh, eendagsvlieg. Uh, maar ik luister ook heel van naar... De, uh, inderdaad, Amerikaanse funk uh, En ook de rust ook eigenlijk. Maar we luisteren ook kleine uh, ja, uh, Family Stone. Uh, ja, ja, wat goed. ook wel behoorlijk funky is met. Uh, ja. Weet je ja. Larry Graham op bas. Ja. Ja, ik ben nooit zo van hamerpluk. pluk uh, Dat slappen, dat. Uh, nee. Vond ik niet altijd even. Uh, je bent meer een klassieke bassist? <laughs> nou, dat niet. Ik. Uh, nou, ja, nummers speel ik eigenlijk. Zoals bijvoorbeeld Lieve Matroos. Dan speel ik eigenlijk een orgelpartij op bas. Dat is geen ritmische baspartij. Oké. Okay. Uh, maar een beetje wat het nummer nodig had. Uh, maar nee, ik zeker geen klassieke baslijnen. Nee, het enige was dat ik niet zo in dat sleppen was. Nee, nee. nee. Maar nee, nee. nou, nu we het daar toch even over hebben. Wat, wat zijn dan je favoriete bassisten? Och. Nou ja, dat zal, dat zal... Een hoop mensen met mij delen. Jacob Astorius. Ja. Ja, dat is... Je uh, zit nu op YouTube, zie je allemaal filmpjes van hem. En dat is ongelooflijk. Maar misschien wat de mooiste dingen die hij heeft gedaan was die uh, alles met Johnny Mitchell. Maar dan kreeg ook alle vrijheid. En uh, Johnny Mitchell die kwam altijd al met natuurlijk super originele... Gitaarakkoordenschema's en hij kreeg alle ruimte. Ja, okay. Dus die, die bas staat ja. nog harder dan de lead vocal in die mixen. Okay. Ja, andere bassisten, nou ja, het bekende randje. Oh ja, Norman Watt Roy, dat vond ik wel een geweldige bassist. Die ken ik ook niet, nee. Die, nee. uh, die speelde bij de Blockheads oh. bij Ian During. Oh. Ah, ja. Uh, en die heeft een ongelooflijke bas voor Hit Me With Your Rhythm Stuk. Ah, <stutters> yeah. okay, yeah, alleen know. maar 8 yeah. uh, yeah, ja. of en uh, Geweldig. Ja. En hij heeft ook een single van The Clash gespeeld. Uh, volgens mij Rock the Cash Bar of zo. Of ja, The, magnificent, beter, seven, the yeah. mag magnificent Seven, volgens mij. Hij heeft No More Royal gebast. Ik vergeet er een heleboel, ja, het Paul McCartney natuurlijk. Die vind je een goede bassist? Ja, omdat. Ja, uh, ja maar het schijnt in later jaren van de Beatles toen ze een multitrack opnamen. dat hij zijn bass pas opnam nadat alle andere instrumenten erop zonden. Oh, ja, zo verrast dat, ja. Ja, story has it, dat het zo zit, maar. Um, dus, hij volgt een helemaal aparte weg. Dus het is absoluut niet een octave onder de gitaar of uh, keyboardpartij. Dat, ja. Ja. Maar meer uh, als het bijna als een soort uh, contrapunt met de, met de lead vocal. Oké. Okay. Ja. Het is echt heel knap. Ja. Hoewel ik was eigenlijk toen helemaal niet zo uh, into Beatles. Nee. Maar ben ik meer later gaan met <laughs> <laughs> ah, er ja Er moeten wel veel meer basissen. Oh ja, niet te vergeten... Uh, Oh nee, dat was... Nee, hoe had hij nou? Gary Thane. Gary Thane, de bassist van Uriah Heep. Een Nieuw-Zeelandse graadmager. Hij was ook zwaar heroïne-chunk. En... Ja, die in die coffeeshop waar ik in de middelbare schooltijd kwam... hadden ze zo'n album en daar stond dat nummer op. Was ook wel een hit. Easy Living, ja. Fantastisch, echt. En toen had ik een live album en toen deed hij dat echt op alle nummers. Die je. Dat was zo fantastisch. Okay. naar de div. Ja. Jullie hadden nummers gemaakt. En uh, jullie traden op. Ja, dan wil je ook dat het uh, uh, op plaat gezet wordt, of in ieder geval verspreid wordt, of op cassette gezet ja. wordt. Hoe, uh, hoe is dat in zijn werk? Want jullie zijn bij, bij een, een eerste plaat, hebben jullie uh, of een eerste EP gemaakt? Ja, maar daarvoor hadden we ook al allemaal dingen opgenomen. hoor. Uh, maar ook middelbare schooltijd zat ik ook al een beetje te klooien met de oude bandrecorder van mijn moeder. En... Het had altijd ontzettend mijn interesse. Dus wij gingen al vrij snel uh, zelf dingen opnemen. En dan kende je mensen met een uh, vier sporen of later zelfs afsporen. En die moesten dan geleend worden enzovoort. En je kreeg al gauw in die tijd. had je die FOSTEX vier sporen uh, cassettendekjes. Ja. Die dus de, de twee sporen van de achterkant van de cassette zeg maar, oh, ook gebruikten. Ja. Ja. En daar kon je uh, van alles mee opnemen. Dat we natuurlijk ook deden. En ja en die flit waar ik toen woonde in Delft dat soort de chauffeur van uh, Herman Brood en de Meteors en allemaal dat soort bands um, die was ook helemaal geen student of zo het woonde met 18 mensen en er waren geloof ik drie mensen student van de 18 het was ook wel de meest rock and roll uh, studentenverdieping van Delft maar goed anyway toen uh, en die kwam een keertje met de cassette. En dat was van de Meteors geloof ik. Een demo of zo. En toen dacht ik, jeetje, dat klinkt dat goed. Waar, heb je dat dan op? Waar is dat opgenomen? Ja, dat is uh, een stable studio in Arnhem. Nou, uh, nou, gebeld en wat kost dat? Nou, dat bleek mij te vallen. Dus toen helemaal naar Arnhem. En het is ook een piepklein uh, studio. Ja, ja. Maar daar had je Roel Touring. Die daar uh, de septus vaarde. En die was vreselijk goed. En die had daar ook een heel krakkig micro out staan. Wat beter klonk dan al die dure kits waar die bands allemaal mee aankwamen. En dan werd er gewoon na drie kwartier soundstik en zei hij van... Dat dat is, ja. Probeer je ja. dit nou even? En al die drummers van oh, mijn mooie premier over Slingerland en dan moet je nog kijken. Maar dat ding, dat, dat we, daarom had hij hem ook, die klonk fantastisch over microfoons. Ja, ja, ja. Ja, een leuk uh, studiootje. Hij was gewoon een vreselijk goede uh, engineer. Dus uh, ja, daar hebben uh, we... Stap voor stap is daar uh, opgenomen. Terwijl uh, Europa... Hier was een heel ander verhaal. En toen uh, wilde het toch een wat grotere studio. En dat was Lion Sound in Deventer. En dan bleek dus dat er een disco was. Dus toen wilden wij van alles van opnemen. Maar we konden alleen... Keiharde gitaar of zo opnemen, want die disco. Woem, woem, woem, woem, woem. Ja, die zat eronder. En ik geloof ja. dat het ook een onderdeel was van een soort illegaal goksyndicaat. Ja. Het was echt uh, een geweldige bedoeling. Ja. Maar niet zo'n geweldige studio verder, maar uh, goed, daar hebben uh, ja. we Europa zeer toen opgenomen. Oké, maar je had uh, uh, stap voor stap opgenomen. En dat moest dan ook gepromoot en uitgemaakt worden. Uh, hoe ging dat nou, dan? Nou, ja, toen uh, gebruikte je het absoluut niet dat soort woorden. Nee, maar okay. <laughs> nee, maar uh, ja, nou, dat stuur je dan naar de VPRO, Caro, VARA, uh, Oor, uh, Volkskrant, M.C. Buiten nieuw. Ja, en dan krijg je recensies en dan uh, komen journalisten kijken en nou, het helpt zeker voor je. Um, ja. voor optredens te krijgen. Het maakt toch uit. Het was wel een soort status als je iets op vinyl al had uitgebracht. Ja, plattig. En iets meer dan een singeltje. Het was dan maar een EP'tje. Het waren maar vier nummers. Maar dan um, gaat het lopen. Ja, en We betaalden alles zelf. We hadden geen platenmaatschappij. Dus ja. wilden we op, op, iets opnieuw uitbrengen, dan moesten we gewoon veel spelen. Om, ja. uh, en zo heel veel verdiende je natuurlijk niet. Dus uh, moesten we veel gaan spelen. Ja. En wat we dan ook deden. En dan uh, sparen, sparen. En uh, en een keertje nog weer bij familie geld leiden. Ja. Het is natuurlijk altijd te weinig. Aan van de letteren. Ja, en dat verdien je dan weer een beetje terug. En er uh, was altijd. Uh, we hadden Tina. Tina, die reed vaak onze bus. En die had dan een soort uh, kraampje met. Uh, oh, toen al. Ja, ja. Ja, ja. de kiks Kicks hebben we dat toen later ook gedaan. Dus yeah. Theo is dat gaan doen. En bij ons zei Tina dat. En. Uh, nou, dat, dat, dat liep ook goed. Dan had je soms had je 15, uh, 20 apes of zo uh, nee, ja. verkocht. Dus ja, het was allemaal klein schaal, Maar ja, elk tientje telde. Wij kregen zelf ook nooit geld van die optredens. Nee? dat nee. ging allemaal in de pot of zo? Ja. ja, alleen dus ja. geld voor uh, snaren en voor uh, drumvullen en zo. ja, ja oké. Okay. Die snaren was ook wel goed, want ik speelde het roto Sound. Het was toen al 40 gulden, vier snaren. Zo, ja. En ik brak ze heel vaak. Ik speelde ja. nog hard. Ja. Maar geen marketing, geen... Uh, ja, geen nee? Nee, joh, dat... Uh, ja, raar is het, dat is ja. meer iets ja. van tegenwoordig... Uh, of ja. van de laatste 20 jaar misschien. Veel maar. Nee, het was maar je gewoon, had wel grote platenmaatschappijen, toch? En probeerden jullie daar dan ook binnen te komen? Of was het gewoon... nee, we doen ons eigen ding? Nee, nee we hebben niks gestuurd... naar een grote plaatmaatschappij. ja, waarom? Uh, zonder van de cassette. Ja, zo ja, kom ik dan zonder... niet binnen, ja. Nee, ja. dat is ja. ja, kansloos. Om internationaal te gaan, misschien? Nee, nou ja, goed, we zaten dan bij de plexus. Dus dat was al een beetje internationaal. Ja, is, ja. Ja, Zeker, we hoopten ja. natuurlijk ook dat we dan in New York gingen spelen. Maar voor de Nederlandstalige <laughs> New Wave was het dat was dat een dat beetje... Te hooggegrepen. Te, te hooggegrepen. <laughs> maar nee, dat liepen we dan een beetje. En dan... Uh, ja, de oor had je, een viniel had je... Dat was meer echt wel heel sterk. Ja, ik, ik heb naar jullie website gekeken, maar er is, ja, dat de oor hadden dat jullie... Dat zag jullie wel zitten inderdaad, ja. Hè? Oor nou, beetje... niet helemaal, nee? hoor, want okay. er was een tamelijk vernietigende recensie van uh, Open Zee. Ja. En daar waren we heel benieuwd. naar. Nou, dat is een soort enorme opdoffer Ja, dat is... Maar, en ik die kan die, me uh, wel uh, voorstellen van... Uh, dat je het helemaal niks vindt of zo. Ja. Maar dan moet je, vind ik, dan moet je het geven aan iemand die meer daarvoor openstaat voor dat soort muziek of zo. Ja, ja oké. Okay. Ja. Ik bedoel, je je, ja. je gaat ook niet de LP van Slayer aan iemand uh, geven die nou, klopt, ja. normaal Bach uitvoeringen recenseert of zo. Ja, een beetje overdrijvig, ja. zeg maar. Ja, uh, ja nee, dus dat was toen waren we wel zielig, hoor. <laughs> zielig, maar goed, ja. Toen ging het goed maken, want ze bestonden zoveel jaar. En toen hadden ze een feest in de Melkweg, of een heel weekend in de Melkweg. Ja? En toen vroegen ze aan ons of wij de hoofdtekst wilden zijn op Zaterdagavond. Oh, nou. hm. Want het was zo dat dus een groot gedeelte van de redactie het helemaal niet eens met die slechtere sensen. Dus ze probeerden het goed te maken. Nou, whatever. Ja. Ja, ja. niet zo bekend in Nederland eigenlijk, hè? Nee, het was een kleine... kleine groep, maar wel heel trouw. En het was wel heel vaak uitverkocht, hoor, waar we speelden. Ja? Okay. Ja. Maar ja, dat was gewoon in Nederland... die jongerencentra, dus als je in Deventer ja, je speelde... Je dan kwamen ja. al die dorpen daar omheen... en die kwamen naartoe. En het was echt ja. wel genoeg om de zaal te vullen. Okay. Behalve ja. misschien helemaal in het begin. Het was altijd uitverkocht. Zo? Ja. Nee, dus... Wel klein, maar uh, laten we zeggen, later Vete Flowers of zo, die dan noemen we wat, Ping ja, en zo. Nee, daar werden wij niet voor gevraagd. Toch een beetje te raar. En zo, zo bekend waren we ook niet. Nee. Um, maar je zegt te raar? De muziek en de teksten ja. en zo, ja? Ja, misschien Niet voor ook. het brede publiek, is dat het probleem? Of, ja, uh, ja, het, ja, het okay. lag niet echt heel makkelijk in het gehoor. De, nee. En live was het allemaal nogal wat heftiger dan op de plaat. Ja, ja het wel Goed, we waren genoeg mensen die het leuk vonden. Ja, ja nou stadium. ja, die, die, ik vond die in nieuw wel heel erg leuk. En dat heb ik later eigenlijk altijd gemist. Omdat er werd van alles geprobeerd. Ja. En gekke dingen, en gekke instrumentcombinaties en zo. Ja. En toen kreeg je een soort uh, contra-reformatie. <laughs> ja, onder andere bijvoorbeeld Fijt de Vlaamers of de Amsterdamse Gitaarschool. Maar het ja, waren allemaal vrienden van me, dus ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. Maar toen werd het wel weer ineens een stuk traditioneler allemaal. En toen was het echt wel weer gewoon Engelstalige rocksongs met de kop oh, okay. en de staart. Ja. En toen werd, was vrij gauw al het experimentele, dat was verdwenen. Het werd vind... alleen nog maar een soort niche voor... Ja, ja, ja. Kiem, kiem zijn nog wel heel lang doorgegaan. Ja. Nieuw hipstilen, wat had je allemaal toen? Nasmak. Nasmak, jij ja, zijn ook niet zo heel lang doorgegaan. Ja, nou, dat vond ik wel jammer. Dat, ja. dat verdwijnt, Creativiteit en van alles is mogelijk, laat het maar proberen. Die dat was voor jullie belangrijk gewoon. Ja, we proberen wel van alles. Ja, Grenzen opzoeken en. Uh, ja, en de rol van instrumenten omdraaien. Niet totaal, maar bijvoorbeeld dat ik een gitaarding uh, deed. Ah, en een ja. van de gitaren meer een soort basachtige lijn deed. Oké. Okay, ja. En uh, ja, een gekke ritmes deden we. Maar ja, Art, die had een vrij staccato manier van zingen en een beetje een strenge, barsige stem. Ja. Wat eigenlijk wel heel goed erbij paste bij de muziek die we maakten. Maar het, is niet, het was niet zo van, goh, laten we gezellig, laten we eens een uh, plaat van de div opzetten. Het, nee, het, okay, was, het ja. is niet echt geschikt als achtergrondmuziek. Nee, nee. Het was nogal... Uh, het was alleen, ja. Overheersend. Of kunnen uh, uh, we een zeggen? Het ging niet. Maar we hebben wel liefdes. Een lieve matroos is een love-song. Yeah, yeah. um, maar. Ja, nee, het, het lag niet makkelijk in het gehoor. Yeah. Nee, maar dat wisten we ook, dat was ook niet erg. Maar we hadden genoeg optredens. Dus we spelen ook yeah. in België en later zelfs ook in Zweden en Denemarken en Duitsland. Oh toch wel. Ja. Yeah. Dus dan en maar dus luiden... zongen jullie ook in het Nederlands. Ja. Yeah. Nou, op een gegeven moment kreeg je een soort parallele geschiedenissen. Want op een gegeven moment hadden we dan wel... Omdat Artie zat eigenlijk ook te jammen. Maar dan zat hij met zang, dus Engelse woorden te jammen. En dat, dat liep dan op een gegeven moment zo lekker. Nou, goed, dan doen we dat doen we in het Engels, maar dat uit. Maar toen wilden we dat wel voor platen gescheiden houden. Dus toen eh, dat album In Front, die hebben we in zijn geheel in het Engels... en in zijn geheel in het Nederlands. Maar alleen die Nederlands is uitgebracht. Alleen uh, hard, dus dat, het origineel was Take Me to Your Heart. En dat was, het origineel was Engels. En we hebben het ja, speciaal moeten vertalen naar het Nederlands om het op dat album te, uh, te kunnen zetten. Maar toen hadden we dat wel, die Engelstalige versie, als, uh, als single. Lekker, ja, ja. Als Seven oh, Inch's uitgebracht okay. ja. ja. Nou hadden jullie geen aspiraties? Of denk je nou, ik wil in vijf jaar gewoon niet een nummer één hebben of zo? Of Totaal of, of... niet. Jullie, het ging voor de muziek eigenlijk. Eigenlijk wel, maar ja, het is nu dat je het zo met nadruk vraagt... maar daar ja. waren we totaal niet mee bezig. Maar jullie waren ook ja. nog aan het studeren, natuurlijk. Ja. Soort of, <laughs> <Soort op>, hè, <laughs> denk ik dan. Niet zo heel erg hard. Dat kon toen. Ja. Dat kon toen nog. Ja. Ja. En trouwens, in die diff daar, toen uh, ging ik ook een beetje... ontpopte ik mij als uh, producer en geluidstechnicus. Oh. Dus ik mixte ook heel heleboel uh, bands live. En ik nam heel heleboel bands namelijk de demo's voor op en later ook de oh. platen op. Dus ik heb uh, na de diff, uh, gedurende de diff begon ik daar eigenlijk uh, mee en uh, okay. heel veel ja. gedaan. Dat heb ik uh, ook in het buitenland zelfs nog gedaan. En later ben ik dan, na een aantal jaar na de diff, uh, het had Richard Janssen, bij de Flowers, je had een nieuwe band, Shine, en uh, daar heb ik dan nog anderhalf jaar in gespeeld. Maar ik... Ik deed heel veel uh, productiewerk en okay. ook uh, dat is, dat is live okay. mixwerk. Ja. zo. moesten onze wegen, allebei de aarde net ontstegen. Trokken ons schoenen aan, wisten dat we moesten gaan. Alle jongens, hopeloos verlegen. We wilden naar de ruimte, waren oud. Het bouwen van de schippen, beginnen van Te veel voor twee, niet iedereen doet mee. Kochten een raket van verf. Mijn huis te gaan